Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn camerabeelden van het ongeluk in het stadion van FC Twente. Burgemeester Den Oudsten van Enschede zei in Nieuwsuur... dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij zei dat het lastig is om een oordeel over de beelden te geven. Bij het ongeluk kwam een man uit Nijverdal om het leven. Van de gewonden is er zeker één in levensgevaar. De gemeente, de arbeidsinspectie, het OM... en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoeken het ongeluk. De Syrische autoriteiten hebben scherpe kritiek op het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. Daar zijn al weken hevige protesten tegen het regime. Volgens de Amerikaanse regering was ambassadeur Ford naar Hama gegaan uit solidariteit met de bevolking. Maar volgens Syrië moet de VS zich niet bemoeien met interne aangelegenheden en had de ambassadeur toestemming moeten vragen. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen. En dat komt bijna zeker door de economische crisis. Dat cijfer onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van tien EU-landen... van de jaren 2007 tot en met 2009. En daaruit bleek dat in negen van de tien landen, waaronder Nederland... het aantal zelfmoorden met vijf tot zeventien procent steeg. Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. In de Oosterschelde is gisteravond een Belgische duiker om het leven gekomen. De man dook met een gezelschap in de buurt van Wemeldingen in Zeeland. Toen hij niet boven kwam werd een zoektocht op touw gezet... met onder meer reddingsboten van de KNRM en duikteams. Gisteravond laat werd het lichaam van de Bel gevonden. Dan nog het weer. Vandaag wisselvallig met buien en ongeveer 21 graden. In de loop van het weekend geleidelijk minder buien... en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 8 juli, goedemorgen. Nog meer mensen krijgen vakantie vandaag. Wij kunnen niet weg. Dat is te veel nieuws. Ja, we zijn vanochtend bijvoorbeeld in Enschede... bij het stadion van FC Twente. Het laatste nieuws krijgt u van verslaggever Matthijs van der Wiel. U hoort ook burgemeester de oudste van Enschede... en we praten met Jan Kamphuizen. Zijn adviesbureau was betrokken bij de bouw van de Grolsvesten. En News of the World houdt op te bestaan. Maar daarmee is het afluisterschandaal natuurlijk niet voorbij. Correspondent Arjen van der Horst heeft het laatste nieuws. Hij bespreekt straks ook de Engelse ochtendkranten... En we praten over News of the World en eigenaar Rupert Murdoch... met journalist en kenner van de Britse kranten Ronald van der Krol. Een ander nieuws. Vakbond De Unie is nu ook tegen het pensioenakkoord. We spreken voorzitter Rendit Oga daarover. En de politiebond ACP is ook tegen. En voorzitter van der Kam wil nu een front tegen het pensioenakkoord gaan vormen. Ja, dat was ook wat naïef misschien om te denken... dat er in België nu wel een regering gevormd zou kunnen worden. We hebben Lisbeth van Impen als gast van het Nieuwsblad... over de laatste mislukking. Correspondent Koert Lindijer is nog steeds in zuid soedan dat zich opmaakt voor onafhankelijkheid. De Tour de Frans ontwaakt, van half negen tot negen. En als het doorgaat zal vandaag de allerlaatste Space Shuttle gelanceerd gaan worden. En de allerlaatste Harry Potter film is in ieder geval in première gegaan. In dit Radio 1 Journaal tot half tien hoort u daar meer over. Kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen. Dan naar NOS Radio 1. Er zijn beelden van het ongeluk in het stadion van FC Twente. Burgemeester Den Oudsten van Enschede zei in Nieuwsuur... dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij vindt het toch ingewikkeld om te beschrijven wat er nou te zien was? Nou, Dat vind ik lastig. Ik heb, ik heb één blik geworpen op de beelden. Die beelden zijn natuurlijk veilig gesteld, ook voor de onderzoekers. Ik heb natuurlijk gezien dat het dak naar beneden kwam. Maar om nu die beelden te duiden, dat vind ik heel erg ingewikkeld. Ik heb... Het indruk dat het verstandiger is dat die beelden onderdeel worden van het onderzoek en dat die ook deskundig gedaard worden. Een deel van de overkapping boven de tribune stortte gistermiddag in. Maar op dat moment werkzaamheden. Een man uit Nijverdal kwam om het leven. 15 mensen raakten gewond. Acht liggen nog in het ziekenhuis. De toestand van één van hen is kritiek. Getuigen zeggen dat een hijskraan tegen een draagarm van het dak aankwam. Er lopen vier onderzoeken inmiddels: van de gemeente, de arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De selectie was op dat moment op trainingskamp trouwens in Zeeland. En ze zijn behoorlijk aangedaan en willen graag naar huis, vertelt voorzitter Münsterman. De selectie is op weg naar huis en uh, dat is ook logisch. Die willen dichtbij, uh, bij, ja, FC Twente is toch een FC Twente-familie. Dus uh, ja, dan wil iedereen toch bij elkaar zijn en, uh, en terug naar uh, zo dicht mogelijk bij het stadion zijn. De gemeente Enschede wil snel duidelijkheid over de veiligheid van het stadion van FC Twente. Limburgse Marianne is ontslagen uit het ziekenhuis in Malaga. Vandaag wordt besloten of ze langer blijft om even op adem te komen. Haar kinderen in ieder geval halen opgelucht adem nu alles zo goed is afgelopen. Ja, het gaat ontzettend goed met, met onze moeder. Ze is hartstikke gezond. Ja. Ze heeft er humor nog steeds. Uh, ze weet precies waar ze is. Marianne raakte tijdens een wandeling in Spanje de weg kwijt. en verdwaalde. De drie wandelaars die de vrouw na drie weken vonden zijn op bezoek geweest in het ziekenhuis. Ze had het koud en ze had een zachte stem van de dorst, zo vertellen haar redders. Well, eh, Just... Marianne Gozers ja. heeft zich met water en gas bijna drie weken in leven gehouden. Er komen veel politieke reacties op het afluisterschandaal van News of the World. Gisteren werd bekend dat het omstreden Britse schandaalblad... zondag voor het laatst zal verschijnen. Eigenaar van de krant, mediamagnaat Rupert Murdoch... heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. De baas van het mediaconcern en tevens zoon van Murdoch... zegt dat er niets anders op zat dan het blad op te heffen. Fundamentally, actions taken a number of years ago... by certain individuals in what had been a good newsroom... have breached the trust... Dat het blad opgeheven wordt, vinden veel Britten terecht. Alleen dat verantwoordelijk hoofdredacteur Rebecca Brooks aanblijft, is volgens hen onbegrijpelijk. Aadviseur-premier John Prescott. I'll put the ordinary people out of work and not one of those senior people who were involved in this, complete, including Rebecca Woods, who was the editor of this paper, they never get sacked. Maar Murdoch gelooft dat Brooks niet wist wat er gebeurde en dat het afluisteren werk was van individuen. Rebecca and I are absolutely committed, and this company is absolutely committed to doing the right thing. I am satisfied that Rebecca, her leadership of this business, and her dus Murdoch junior. Adverteerders hebben hun advertenties opgezegd... en de laatste editie verschijnt dus zonder reclame. Opbrengst van het blad gaat naar een goed doel. President Saleh van Jemen is voor het eerst... sinds weken weer in het openbaar verschenen. Via de staatstelevisie was een opgenomen interview te zien. Saleh vertelde in een korte toespraak... dat hij ernstig gewond was geraakt. Op de beelden is te zien dat hij behoorlijke brandwonden heeft. Ook zitten zijn armen in het verband. Hij zou in Saudi-Arabië al acht keer zijn geopereerd. Hij liet zich niet helemaal duidelijk uit over een mogelijke terugkeer. Na half zeven meer over Saleh in een gesprek met onze correspondent Judith Spiegel. In Texas is de omstreden executie van een Mexicaan, ondanks bezwaren van het Witte Huis, toch uitgevoerd, Hoorde de medewerker van de Amerikaanse justitie. Um, Umberto Leal was executed Thursday evening. Hij uh, werd de zevende persoon executed in Texas this year. dit jaar. Hij werd van de holding cell at om 6.02 p.m. De man is veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een meisje van 16. Bij zijn arrestatie vertelde agenten de Mexicaan niet dat hij consulaire bijstand kon krijgen. En daarom is de executie volgens de regering van Obama in strijd met de internationale afspraken. Het Hoge Rechtshof wees een beroep af om de man niet te doden. Ook de gouverneur van Texas wilde niet tekenen voor uitstel. De Mexicaan had wel het laatste woord. He then shouted Viva Mexico En um, he zei said I'm Ready Warden, let's get this show on the road. Twitterhuis vreest dat Amerikanen die in het buitenland worden gearresteerd nu ook consulaire bijstand wordt ontzegd. Er is een einde gekomen aan tien jaar Harry Potter. De laatste film beleefde gisteravond op Trafalgar Square in Londen zijn première. Met alle acteurs en medewerkers werd emotioneel afscheid genomen van de inmiddels niet meer zo jonge tovenaar. Na zeven boeken en acht films is Harry Potter echt ten einde. Of toch niet? Schrijfster J.K. Rowling leek gisteravond eventjes te twijfelen. Oh my god. now I just write another one is a joke but you have no idea I've in de dag van 12 op 13 juli gaat de film in Nederland in première veel fans hebben al maanden van tevoren een kaartje weten te bemachtigen nou vooruit een klein voorproefje So. Op Wall Street was het gisteren een stuk minder duister. Er waren gunstige cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. Er zijn in juni ruim 150.000 banen bijgekomen. Dat is meer dan economen hadden verwacht. Bovendien vroegen minder Amerikanen een uitkering aan. Bestekende forse winst op de beursen. Dow Jones-index eindigde een half procent hoger dan gisteren. En technologiefonds Nasdaq sloot de handelsdag af in een plus. Met een plus van 1,4 procent. Japan is alweer gehandeld. Nikkei-index worden daar ook goede zaken gedaan. Ongeveer... 1% in de plus staan ze daar. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Dat kan via onze podcast. Die staat op nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is tien over zes. His royal badness. Tefcap, de the symbol. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Voor de meeste van zijn fans is en blijft hij gewoon prince. Vandaag, vanavond dus, treedt hij op tijdens het North Sea Jazz Festival... en hij sluit dan elke avond af met een extra lang optreden. En ook dit jaar is het de vraag... zal hij ergens in ons land nog een onverwacht gastoptreden gaan geven? Eerst maar even Prins. Cas van Prins, en we blijven nog even bij Prins. Uh, Marcel zei het al, gerucht gaat dat hij uh, gisteravond gezien is in Rotterdam. Hij zou op stap zijn gegaan en voor dichte de deur van een failliet poppodium... in de havenstad hebben gestaan. Op Twitter is ook veelvuldig gespeculeerd over een onverwacht optreden... ergens in het land. Ook Paradiso werd genoemd in Amsterdam. Nou, Jeroen die jaar ging maar eens even kijken voor de zekerheid. Denken jullie? Nee, denk het niet. Nee, nee. <lacht> volgende keer was de rij ook veel groter... Uh... De vorige keer dat hij niet kwam. En wel het kijken op je telefoon. Wat zijn de laatste berichten? Dat het een gerucht is. Vanaf vanochtend, hè? Giel die, uh, is ermee begonnen. Ja, Lilkoek. En vervolgens word ik weer gefotografeerd. Dat wordt dan ook weer rondgetweet. <lacht> ja. En uh, dan wordt het gerucht weer aangebakkerd. Ja, het is een mooie, een mooie grap. Uh. Ja. Ja. En hoe weet je nou zeker dat hij niet komt? Ja, je weet het nooit zeker. Maar de kans is heel klein. Zou je gaan eigenlijk als hij kwam? Ja, dat is een ander punt. <lacht> ja, als Het dat is wel heel duur namelijk. Ja, waarschijnlijk zou het dan 100 euro zijn of zo. de dus vorige ja. keer was het gerucht 100 euro. Gewoon voor zo'n tussendoor concertje. Ja, ja. Hij doet het wel af en toe. Maar de laatste tijd geloof ik niet zo vaak meer. Dus... Even bij de portiervraag. Waarvoor zijn jullie hier? Ja, gewoon. Voor het gerucht. <laughs> Kaartjes komen Voor het hoor. gerucht, ja. ja. toch voor het gerucht? Ja. ja, tuurlijk. En? Wat was het antwoord? Wat is het antwoord hier van de portier? Weet we niet. U weet het niet? <laughs> dat houdt open dat het wel zou kunnen. Als u ja, zegt nou, ik weet het niet. Maar ik weet het niet. Het zou kunnen, maar ook niet. En als het zou kunnen, hoe laat zou het dan kunnen? <laughs> weet ik ook niet. Dat ja. <laughs> weet ik ook niet. Maar er staat eigenlijk helemaal niemand, dus zal het wel niet waar zijn. Toch? Dat dachten wij ook. Ik een beetje linkje op de. Wat zei je nou tegen hem? <laughs> Wat zei ik tegen hem? Is dit on the record? Ja. Yeah. Yeah? Yeah. Nee, we komen voor Prince natuurlijk. Maar als hij niet komt, dan ga ik nooit meer naar hem toe. Denk je dat hij komt? Uh, ik heb een donkerbrouw vermoeden dat hij niet komt. En toch kom jij wel? Nou, we waren in de buurt okay. om te zuipen, dus dan gaan we toch wel even ons licht opsteken. Maar ik, uh, nee, ik heb geruchten gehoord dat hij wel en dat hij... Dat, ik heb ook geruchten gehoord dat hij weer afgeblazen is. En waar hoor je dat dan? Ja, okay. dat kan ik niet zeggen. Waar is het heel nauw? En off the record? Off the record. En dan heb je een microfoon mijn gezicht en dan is het off the record. <laughs> ja, ja. Ja, dat ja, is ook een goeie. Nee. Nee, ik heb gehoord van iemand... Nee. Die heeft een personal trainer en dat is de ex van een programmeur van Paradiso. Of de programmeursteur van Paradiso. En die berichtte mij dat het afgeblazen zou zijn. En zo komen die berichten in de wereld. Is het radio. Oh ja, uh, het staat you. er ook op, ja. ja. Ik radio. Ja, dankjewel man. Succes. Jullie ook. Dankjewel. Ja. Dus, nou goed. De zus van mijn broer, van mijn neef, van mijn nicht. Die vertelde dus dat uh, Prins langskomt. Nou, het is niet gebeurd. Het gerucht gaat elk jaar... Nou, dit jaar is het weer niet gebeurd. Prince hoorde u eerder met uh, Kiss en een bijdrage van Jeroen de Jager bij Paradiso. Nou, Hele overgang naar zuid soedan Dat land wordt morgen 9 juli onafhankelijk. Maar aan vrijwel alles is gebrek in dit arme land... waar met tussenpozen 50 jaar oorlog woede. afrika correspondent Koer Lindeijer bracht een week door in het dorpje Lankien Met zijn begeleider Chol gaat hij op stap naar school... en voetballen op de modderige landingsbaan. Een groepje van vrouwen staat hier bij een van de vier waterpompen in uh, Lankyën. Er is hier werkelijk aan, alle basale uh, goederen is hier een gebrek. Joel, there is really a lack of the most basic things, hè? even water here. Ja, yeah, actually, that's why you see a lot of women here. They have a lack of from here, that's why they come majority here looking for water. Ja, omdat er zoveel gebrek is, komen alle vrouwen hier naar een van die twee, drie pompen hier in Lankyën toe om water te halen. Is het nu beter geworden? Is er meer water dan vroeger? No, actually now before the fish was signed, we have only one water farm here. But when the fish was signed we have got three added by the by the fact. That's why we have got four water farm now. Before the fish we have only one here in Langkian. Vroeger was er maar één waterpomp, maar sinds de vrede is gesloten in 2005 zijn er nu vier. Dat is vooruitgang in Langkian. Dit is uh, de lagere school van uh, Lan Kien en op een uh, oude autoband slaat de hoofdleraar met een stok. Je bent een van de teachers. Wat is je naam? Mijn naam is Mobil. Mobil Nyang. Mobil Nyang is hier een van uh, de leraren en hij laat me de school zien. Dus so let's go into een van je classrooms. Oké, zo goed. Nou, dit is een van de klaslokalen, maar het lijkt wel een leeg fietshok. You don't have seats yet for the children. Yes, we don't have seats yet on the rooms. The, the room. There's no, there's no bench for the children to sit on. De, de, de kinderen moeten nog op de grond zitten. In 2005, toen er vrede kwam, was er toen een school hier. So during the times there's no school rooms. We the children sit on the trees, they are learning and sit on the stone as well. Vroeger werd er gewoon les gegeven onder de boom. U als leraar bent nauwelijks zelf opgeleid. Uh, Het uh, is nog een jonge natie, een jonge regering en we moeten hier alles nog opbouwen. De leraren gaan nu in hun vakantie. Krijgen ze een, uh, een opleiding ergens? Dan moeten ze twee dagen voorlopen van hier en daar worden zij opgeleid, maar ook de lerares zelf zijn nog niet goed opgeleid. <laughs> so chill. You have to leave. What are you going to do? I'm going to play now. This is my time to play. What is your team? The yellow ones? Yeah, this is my team. is Niro. It's called Niro. Okay. I hope you win, man. Or right, I will win, so. Okay. I will win, so. I'll watch you? Op de landingsebaan bij eh uh, Lankien. Wordt, uh, ...wordt gevoetbald. Nee, het is niet meer dan een airstrip natuurlijk. Een modderige airstrip ergens midden in het uh, moeras. En uh, mijn uh, begeleider hier, Chol, die moet nu gaan, uh, gaan voetballen. Daar waar elders uh, in Afrika dorpjes ontstaan... ...langs een autoweg als die gebouwd wordt... ...is het in Soedan waar nauwelijks wegen uh, liggen... ...worden de dorpjes gevormd langs... De, landings, uh, de landingstrip. Oh, nu komt de bal op mij af. En Chol heeft zich in zijn gele t-shirt gestoken. Ja, ja, zie daar Chol. Hij is in de aanval. Maar nee, de bal stuit af tegen de koe die vlak voor het uh, doel staat. Hij moet het nog een keer proberen. Ja, dat zijn de betere doelverdedigers. Koert Linda, een hele week uh, is die in Lankien in Zuid-Soedan. Zuid-Soedan dat morgen dus onafhankelijk wordt, eindelijk. Negen minuten voor half zeven. Uh, het omstreden Britse tabloid News of the World, achtervolgd door schandalen, verschijnt zondag voor het laatst. 168 jaar geleden verscheen het eerste nummer en nu trekt uitgever Rupert Murdoch de stekker eruit. BBC News, with Ian Purden. The media group News International, which is at the center of a major phone-hacking scandal... ...says this Sunday's edition of its News of the World newspaper will be the last. News of the World is in opspraak geraakt door afluisterpraktijken. De krant hackte de voicemails van bekende en prominente Britten... ...zoals die van de assistent van de prinsen Harry en William... ...en die van de filmsterren Hugh Grant, Sienna Miller en Gwyneth Paltrow... Ex-voetballer Paul Gascoigne, parlementariër George Carroway, Lord Prescott... de Londense burgemeester Boris Johnson en nog vele anderen. Sommige van hen vechten terug. Acteur Hugh Grant gaat publiekelijk in de aanval tegen de krant. Be more momentum in done. Geconfronteerd met de verontwaardiging en schadeclaims neemt de krant maatregelen. Een journalist wordt ontslagen, een hoofdredacteur stapt op en de krant belooft beterschap. In werkelijkheid gaat het hekken van voicemails gewoon door. Tot de krant zijn hand overspeelt en de voicemail kraakt van een vermist meisje, Millie Dowler. Later blijkt het meisje te zijn vermoord. Premier Cameron spreekt zijn afschuw uit over de handelwijze van News of the World. Op de vraag over de echt gevoelige allegaties over de telefoon van Millie Dowler. I mean, if they are true, is a act and a truly dreadful situation. What I've in papers is shocking that someone could doen De woede en afkeer over de praktijken van de tabloid stijgen. Het lagerhuis komt in spoedzitting bijeen om zich te buigen over alle illegale handelingen van de Britse media. Premier Cameron zegt een onafhankelijk onderzoek toe naar de handel en wandel van News of the World. En uit het politieonderzoek, dat al langer loopt, komen na de zaak van het vermoorde meisje nieuwe feiten naar buiten. Zo heeft de krant ook telefoons gekraakt van een familie van militairen die in Irak zijn gesneuveld. Dat is beneden alle pijl, stelt het Britse oppositielid Douglas Alexander. The idea that in the hours and days that follows a journalist or a private investigator was hacking their phone for money and for newspaper stories is beneath contempt. De gedachte dat juist van deze verdrietige mensen de telefoon is gehackt voor geld en voor een krantenartikel is verachtelijk. Er moet onmiddellijk een einde worden gemaakt aan deze praktijken, aldus Alexander. En Rose Gentle, de moeder van een in Irak gedode militair, vindt dat mensen die zulke dingen doen voor de rechter moeten komen. Ik I don't think they should just walk away with this. Just dat that they can, I done it and just walk away and get fired from job. I think they should be in court. They should get tied for this. News of the World, de krant die zelf altijd zo prat ging op zijn onthullingen, is nu zelf aangeschoten wild geworden. Publiek, media en politici storten zich op het voormalige succesblad van uitgever Murdoch. Die belooft aanvankelijk nog zijn uiterste best te doen om de fouten die de krant had gemaakt te herstellen. Maar uiteindelijk gooit ook hij de handdoek in de ring en doekt hij de krant op. Uiteraard later in deze uitzending meer over dat tabloid News of the World... en de gevolgen die alle schandalen hebben. Het is vijf voor half zeven. Joop Munsterman, voorzitter van FC Twente, zat gisteravond zwaar aangeslagen... bij de persconferentie over het instorten van een deel van het dak in zijn stadion. Bij dat ongeluk vielen één doden en een aantal gewonden. Na afloop van de persconferentie sprak verslaggever Matthijs Holtrop met Munsterman. Ja, tragedie voor Twente natuurlijk. Maar uh, met name, denk ik, uh, voor uh, de slachtoffers. Maar, uh, het is. Uh, ja, ik zei net al. Zo'n club verkeert in shocktoestand. Je ziet aan de overkant een dak instorten. Dat is. Uh, dat is het laatste wat je, wat je kunt bedenken. Het gebeurt wel in een, in een horrorfilm of in een rampenfilm. Maar het gebeurt natuurlijk niet. Uh, uh, maar nu gebeurt dit echt, laat ik het zo zeggen. U zat in Zeeland met de selectie. Hoe kwam dat nieuws daardoor? Ja, het nieuws kwam om uh, kwart over twaalf, uh, tien voor half één door. En op dat moment uh, zijn we natuurlijk uh, onmiddellijk in de auto gestapt en naar Enschede toegereden. gereden. Hoe is dat gegaan? Iemand van de club belde? Ja, iemand van de club belde met onze teammanager en zei... Nou, ik kon het ook niet geloven, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En, Want wat hoort u dan? Het dak is ingestort ja. of, of veel erger? Ja, het dak is ingestort, maar dan denk je echt aan een grapje. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Vandaar dat we toch raarste snel naar Enschede toe zijn gereden. Ja. In uw eentje? Nee, met uh, meneer Peters, onze perschef. Ja. Toen kwam u aan bij het uh, oude vertrouwde stadion. En wat zag u toen? Ja, dat, uh, dat, <laughs> je ziet uh, gewoon een heel ingesteld dak. Dat kan je, bijna, je, kan je niet eerst beschrijven, hoor. Maar het is natuurlijk ook een circus van hulpverleners, van media. Ja, van... ja natuurlijk. Maar goed, oké, okay, dat kennen we wel, uh, media. En, uh, maar hulpverleners natuurlijk is een andere zaak. Maar... Uh... Ja, dat is echt shocking als je het ziet. Heeft u ook toen in het stadion nog gesproken met direct betrokkenen, met bijvoorbeeld uh, Arb, met, met bouwvakkers die daar aan het werk waren? Nee, want wij, waren natuurlijk, wij hebben, hadden natuurlijk een rit van 4 uur achter de rug, dus wij kwamen pas aan om 5 uur. Dus uh, dat, dat konden we helemaal niet. En uh, ja, we hebben natuurlijk de politie gesproken en uh, diegenen die daar nu bezig zijn, maar uh, ja. U bent wel daarna nog bij slachtoffers geweest, hè? Nou ja, we hebben uh, afspraken gemaakt, ja. ja. het gaat nog Ja, want je, je kan natuurlijk, hoe moet je dat zo snel doen? Ik bedoel, uh, ja. Mensen wonen in Nijverdal, uh, reizen. Dus dat, uh, dat lukt je niet zo snel. U gaat een tour maken dus? Ja, maar natuurlijk, dat lijkt me logisch. Ja. Voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman. We zijn natuurlijk vanochtend in Enschede bij het stadion. Onder andere Martijs van der Wiel is onze verslaggever. U hoort hem na zeven uur. Het NLS Radio 1 Journaal, Sport. In de Tour de France won de Noor Edvald Boasson Hagen de zesde rit. Hij klopte de Australier Matthew Goss en Thor Hussoft in de massasprint. Boasson Hagen had eigenlijk gisteren al willen winnen, zei hij. Yeah, ja, it was really good today. I felt uh, good yesterday, but then I went wrong. And today I really want to do a good, uh, good sprint. And uh, Goran Thomas, he did a really good uh, lead out as well. So it's just fantastic to uh, win a tour in this in Dat was een goal toen ik begon en dat is echt goed. Een bedankje nog op het laatst voor Garen Thomas die de sprint voor uh, deze haken aantrok. Robert Gezing finisteerde net als alle andere favorieten in het peloton en dat was voor hem een hele prestatie. Want hij had veel last van zijn valpartij van woensdag. Uh, ja, heel erg lastig natuurlijk. Uh, ja, wat ik al zei, ontzettend afgezien, maar uh, weer een uh, dagje verder. <coughs> Het lichaam wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het beter wordt, anders heb ik hier niet wilde zoeken. Gelukkig voor Gezing heeft het peloton vandaag een op papier makkelijke dag. De etappe naar Châteauroux is nagenoeg vlak. En dat is ook mooi voor Johnny Hogeland, De renner van Olij, maakte met ploeggenoot Liewe-Westra deel uit van een vroege ontsnapping. Verzamelde precies genoeg punten voor de bolletjestrui. En dus mocht hij in zijn eerste Tour de Frans het podium op. Een hele beleving is. Ja, speciaal. Uh, mijn vader is vanochtend gekomen. Dus het is dan toch wel mooi dat uh, ik in mijn eerste Tour, terwijl mijn vader er is, gelijk de bolletjestrui mag aantrekken.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 En Rieuw liet weg. En. Uh, ja, Rieu heeft uh, volgens mij honderd keer achteraan gesprongen. Maar. Ja, Leeuw is natuurlijk net een motor. En. Ik ben Leeuwen toch wel heel dankbaar. Bergklassement is het enige klassement dat gisteren van Leiden veranderde. Hogerland dus nu in de bolletjes trui. Verder bleef alles bij het oude. Thor Huushoft vertrekt straks in het geel. Philippe Gilbert in het groen. En Geran Thomas in de witte trui van de beste jongeren. En daarin is Geesing trouwens derde op acht seconden. Radio 1 Het NOS-journaal. Half zeven, door het Meges, morgen. Goedemorgen. De burgemeester van Enschede heeft gezegd... dat er camerabeelden zijn van het ongeluk in het stadion van FC Twente. Volgens burgemeester de Oudsten is te zien dat het tribunedak naar beneden komt. Hij zei in Nieuwsuur dat het op basis van de beelden lastig is... om uitspraken te doen over de oorzaak van het ongeluk. Syrië is woedend op de VS. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. Daar zijn al weken protesten tegen het regime van president Assad. Volgens Syrië moeten de Amerikanen zich niet bemoeien... met binnenlandse aangelegenheden. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man zeven mensen gedood... waarna hij zelfmoord pleegde. De politie vond de lichamen van zijn slachtoffers in twee huizen... in de plaats Grand Rapids. Onder hen waren twee kinderen. En in de Oosterschelde is gisteravond een Belgische duiker om het leven gekomen. De man was met een gezelschap gaan duiken in de buurt van Wemeldingen in Zeeland. Toen hij eh, niet meer boven kwam, werd er een zoektocht op touw gezet. Gisteravond laat is het lichaam van de bel gevonden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en op dit moment trekken een paar buien over het noordoosten van het land. In het zuiden en westen komen steeds meer opklaringen voor. Er staat een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur ligt actueel tussen 12 en 16 graden. Vanochtend verdwijnt de neerslag in het noorden, maar droog wordt het niet... want vanuit het zuidwesten trekken opnieuw buien over het land. Daarbij is ook kans op onweer. Vanmiddag krijgen vooral het westen en noorden te maken met neerslag. Tijdelijk breekt ook eventjes de zon door. Bij een matige zuidwestenwind komen de maxima uit tussen 19 graden in de kust... en ongeveer 21 graden in het binnenland. Vanavond houdt de wisselvalligheid aan, maar het aantal buien neemt wel wat af. Er is vrij veel bewolking en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14. Tijdens opklaringen kan het net wat frisser worden. Morgen is er opnieuw een mix van bewolking, buien en af en toe wat zon. Aan de middagtemperatuur verandert vrij weinig. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na weken van afwezigheid is die gisteravond weer in de openbaarheid verschenen. De Jemenitische president Saleh hield een toespraak op de staatstelevisie vanuit Saoedi-Arabië, waar hij in het ziekenhuis werd opgenomen na een aanslag op het presidentieel paleis in Sana'a begin juni. In zijn korte toespraak tot het Jemenitische volk vertelde Saleh dat hij meer dan acht keer is geopereerd, maar dat die operaties allemaal succesvol zijn verlopen. Naam. Journaliste Judith Spiegel is in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Judith, vertel eens, hoe zag Saleh eruit? Nou, hij zag er um, onherkenbaar uit, moet ik zeggen. Ik zat zelf te kijken, want ik werd gebeld dat hij op tv zou komen. Dat werd ook vrij laat pas bekend. En toen zei ik nog tegen iemand met wie ik samen zat te kijken... Ik weet niet wie dit is, maar dan zal zo meteen zalig wel komen. En langzaam drong bij mij toen het besef doordat hij het was. Hij ziet er dus heel anders uit dan hij eruit zag. Zijn gezicht is veel donkerder. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de brandwonden. Maar hij zat er heel, eigenlijk heel stijfjes bij. Hij is waarschijnlijk helemaal opgepept om, om gisteren... of, of het is eigenlijk overigens helemaal niet duidelijk wanneer die opnames waren... maar in ieder geval om die, om die opnames te doorstaan... Dus we zagen een onherkenbare president, maar zijn woorden daarentegen waren helemaal niet zo onherkenbaar. Hij, hij zei wat hij al veel eerder zei, namelijk er moet dialoog komen. Ik wil ook best opstappen, maar dat alles moet binnen het kader van de grondwet plaatsvinden. En dat hij in de openbaarheid verscheen, Judith, was misschien wel het meest opmerkelijke? Nee, absoluut. Het was ook compleet onverwacht. De, ik, ik hoorde het ongeveer een uur voordat het zover was... En had ook de indruk in de stad, dat was op dat moment niet thuis. Dat dat voor iedereen gold. De sfeer was ook een beetje raar. Mensen gingen snel naar huis, alsof het een soort kerstavond was. Uh, maar dat had te maken met het feit dat iedereen ook wist... dat zodra hij op tv zou zijn verschenen, de vreugdefeesten zouden losbarsten. En dat komt in jemen telkens neer op, uh, op geweervuur, wat in de lucht werd leeggeschoten. En dat komt ook telkens neer op een groot aantal doden. En dat was gisteren ook weer zo. En hoe zit het eigenlijk met zijn situatie in uh, Saoedi-Arabië? Want daar hield hij zijn speech, hè? daar wordt hij medisch behandeld. Uh, ja, hij is nu in feite daar in ballingschap. Wordt hij daar dan gevangen gehouden of is, is hij vrij? Nou, dat, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk toch niet dat hij echt gevangen wordt gehouden. Ik denk wel dat de Saoedi's de controle hebben over wat hij doet. Hè? Dus ook over deze toespraak en het verschijnen op tv. En... Ook denk ik wel de inhoud van de toespraak. Maar om nou te zeggen dat hij echt gevangen wordt gehouden, lijkt me sterk. De facto, dus in de praktijk zit hij daar natuurlijk nu wel. Uh, moet hij gewoon uh, de behandeling, medische behandeling ondergaan? En kan hij waarschijnlijk op dit moment helemaal niet terugkomen naar Jemen? Maar het moment dat hij daar wel klaar voor is, vraag ik me af of de Saoedi's hem werkelijk kunnen tegenhouden. En ook vraag ik me af, zeker na gisteren, of de Saoedi's hem wel willen tegenhouden. Want, hoe bedoel je? Nou, ik vond het wel opmerkelijk dat zijn toespraak, dat was een korte toespraak, maar duidelijk was wel dat hij uh, niet zo, hij was bepaald niet bereid tot af te doen, iets waar Jim en Nietzsche natuurlijk wel op hadden gehoopt. Ja. En dat heeft hij ook wel duidelijk naar voren gebracht. Nou ja, gezien het feit dat de Saoedi's de controle hebben over wat hij doet en wat hij zegt, hebben kennelijk de Saoedi's het goed gevonden dat hij dit uh, zo naar voren heeft gebracht. En dat vond ik zelf misschien wel een van de meest opmerkelijke dingen. Dus dat hij uh, vrij was om te zeggen... jongens, ik ben er nog. Hè? Ik ben alive and kicking en kicking. Uh, schrijf mij nog niet af. Ja. En dat werd kennelijk wel gesteund door de Saoedis. Ja. En, en Hoe werd daar dan op gereageerd? Want is het inderdaad tot die vreugdefeesten gekomen? Dat geschiet in de lucht? Ja, dat is er zeker gekomen. Dat duurde nog geen minuut en toen was het al zover. Dat is tegenwoordig een standaard reactie op goed nieuws over de president... Uh, ja, er was veel vuurwerk, maar toch ook wel erg veel weer geweerschoten. Ook bij mij in de buurt. Ik heb tot laat in de nacht ook uh, uit allerlei huizen muziek horen komen. Uh, uh, uh, patriotische liederen. En af en toe was er weer een, een salvo van geweervuur. Eigenlijk is het nu pas een paar uur rustig. Uh, en ik verwacht vandaag weer een, een grote opkomst bij de bijeenkomst uh, ProSalech. Want er is toch wel echt blijdschap. Omdat er nu op zijn minst duidelijk is dat hij leeft. Want zelfs daar gingen mensen natuurlijk aan twijfelen. Dus dat wordt wel een belangrijke dag. Want hoe, hoe is de situatie dan nu? Is, is het nog steeds hetzelfde in Jemen... dat uh, ja, burgers die zijn aftreden eisen... en aanhangers van de president nog altijd... lijnrecht tegenover elkaar staan? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat niet veranderd. Wat wel een beetje veranderd is... is dat de, de, de, de fut een beetje uit die demonstraties is. Zowel aan de anti-kant als aan de pro-kant. Zeker omdat hij in de vier, vijf weken... niets van zich ging horen werd het enthousiasme wat minder onder zijn aanhangers. Maar je ziet het ook aan de, aan de kant tegenzalig... dat daar de verwarring vooral heel groot is. En dat niemand precies weet wat hij nou aan moet met de situatie. Dus dat, ja, dat daar de rekker wel een beetje uit lijkt. Maar goed, ook dat zal vandaag waarschijnlijk weer anders zijn. Want dit geeft natuurlijk beide kanten wel weer reden om die straat op te gaan. En ik vermoed dat dat ook al zal gaan gebeuren. Nou, uh, hou ons op de hoogte vanuit uh, Sana, Judith Spiegel, dankjewel. Doe ik. Trots is hij op onze militairen en politieagenten in Kunduz. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... bezocht de Nederlanders deze week in Afghanistan. Hij sprak ook met Afghaanse autoriteiten. Hij is ervan overtuigd geraakt dat de missie een succes wordt... ondanks het geweld in de noordelijke regio. Rosenthal moest zijn bezoek zelfs uitstellen vanwege de veiligheid. Ten eerste, het is heel duidelijk dat de Nederlandse regering... de veiligheidssituatie daar voortdurend scherp in het oog houdt. Van dag tot dag en op de dagen zelf. Dat is één. En wanneer de veiligheidssituatie daar niet voor geschikt is... gaan onze mensen, zoals ik dat ook gisteren nog eh, heb gezegd... in Kunduz zelf, de poort niet uit. In de tweede plaats is vastgelegd, nog eens een keer... ook in de gesprekken die ik heb gehad... dat de afspraak die wij met de Afghaanse autoriteiten in Kabul... maar ook in Kunduz zelf hebben gemaakt... namelijk dat onze politiemensen niet worden ingezet... De, de politiemensen die we opleiden, niet worden ingezet... voor offensieve militaire operaties, dat die afspraak staat. En die staat dus ook. En ook daar geldt, gemakkelijk om het op het papier te, uh, neer te schrijven... maar het is vooral van belang om wanneer je met dan ineens je collega van Buitenlandse Zaken of met president Karser praat... en dit op tafel legt, dat ze dan daar onmiddellijk ook op reageren. Precies weten wat de Nederlandse regering wel... en wat de regering van Nederland niet wil. Hoe reageren ze daarop op deze opstelling van Nederland? Zij reageren daar zeer positief op. En dat komt omdat ook zij ervan overtuigd zijn... dat wat Afghanistan in de zogeheten transitieperiode 2011-2014 nodig heeft... is het opkrikken van de kwaliteit van een eigen politie. Transitie, Afghanistan moet op eigen benen komen te staan. Ingrijpen, brandjes blussen, maar niet meer opbouwmissies. Zoals minister Hille vorige week betoogde in Brussel. Vindt u dat hier nog wel een taak voor de NAVO is weggelegd? Er is zeker een taak voor de NAVO weggelegd. Maar net als in andere brandhaarden of moeilijke uh, situaties in de wereld... geldt dat we natuurlijk heel sterk in het oog moeten houden... dat er uiteindelijk de oplossing moet komen vanuit de politieke kant. En uh, kijk ik dan naar Afghanistan... dan geldt dat we daar ons ervan bewust moeten zijn... dat we natuurlijk in eerste instantie moeten zeggen... Afghanistan moet op eigen benen staan. Maar dat daar ook de... de uh, politieke uh, instituties dan steviger moeten zijn. En dat ook de, er ook bijvoorbeeld goede regeling moet komen... voor hoe Afghanistan zich verhoudt tot de omringende landen. China, Pakistan, India, niet te vergeten ook. Dat is ook duidelijk. 545 man sturen we erheen. We investeren 470 miljoen kost die missie. En aan het eind van de rit kunnen we dan concluderen... heeft dit zin gehad? U bent er nu geweest deze week. Uh, de eerste mensen zijn er. zijn vandaag ook weer militairen vertrokken richting Afghanistan. Heeft het zin? Het heeft zeker zin. Wat mij ook zoveel vertrouwen gaf gisteren toen ik in Kunduz was... was het simpele feit dat er velen zijn daar... die dus nu de missie Kunduz gaan doen... die volop ook eerder ervaringen hebben gehad in Uruskan in andere gebieden in de wereld. Dus we brengen daar ook de ervaring van de lessen uit het verleden mee. En dan heb ik er vertrouwen in dat die missie die we nu in Koenloes gaan doen... dat die volop zal leiden tot datgene wat we willen. Een veiliger situatie in Koenloes. Een betere situatie ook voor de burgers daar. Met andere woorden, die missie heeft zin. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken was in Afghanistan. Michiel Breedveld sprak met hem. Maar we hebben even terug naar Enschede. Er komen meerdere onderzoeken namelijk... naar het instorten van het dak van de Grolsvest, het stadion van FC Twente. De gemeente gaat zelf onderzoek doen. En ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Arbeidsinspectie... en het Openbaar Ministerie hebben zich gemeld hoofdofficier van Justitie in Almelo van de Kapelle... over de rol van het OM bij dit stadionongeluk. Altijd als een, een ongeval heeft plaatsgevonden... waar een dodelijk slachtoffer is gevallen... of slachtoffers met zwaar lichamelijk letsel... doen wij uitgebreid technisch spooronderzoek. Of dat nou in het verkeer is, of in de bouw, of in een fabriek. Altijd wordt daar onderzoek naar gedaan. Omdat je uiteindelijk ook de vraag moet beantwoorden... of er een strafrechtelijk verwijt gemaakt moet worden. Wat zou dat kunnen zijn, dan? nalatigheid? Ja, bijvoorbeeld. Want je hebt het dan over zogenaamde schulddelicten. Het gaat om dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. En als daar zeg maar, met onachtzaamheid is gewerkt... of verkeerde materialen zijn gebruikt of de bouwvergunning niet is gevolgd... dan kan het zijn dat daar mensen voor aansprakelijk moeten worden gesteld... in strafrechtelijke zin. Wat heeft u vandaag als eerste actie daarop ondernomen? Het eerste wat we hebben gedaan is zorgen dat er voldoende forensische capaciteiten... dus politiemensen die verstand hebben van sporen- en sporenonderzoek... er is meteen een team van 30 mensen geformeerd... Als eerste hebben we daar ter plaatse, en dat heeft, dat heeft de politie in uniform al gedaan... die hebben daar de boel afgegrendeld. En we zijn meteen overgegaan tot in beslagname van, van de brokstukken... maar ook van de, de keten, de werkketen, waar de tekeningen in liggen. Dat is allemaal zeker gesteld. En er zijn meteen zijn er van ooggetuigen verklaringen opgenomen. Zijn er overlopige zaken uit te de destilleren? Nee, op dit moment nog niet. Nee, op dit moment nog niet. Voor vandaag waren er al verdenkingen tegen... De mensen die daar aan het werk waren? Nee, op dit moment niet. We noemen dat dan, dat is een onderzoek tegen een onbekende. Het is een onbekende. En we willen, je zou het ook zo kunnen aanvliegen. We kunnen uitsluiten, we willen kunnen uitsluiten dat er een straffe feit is gepleegd. En beperkt het zich tot... De aannemer en de onderaannemers die tegenwoordig natuurlijk ook veel gebruikt worden. Of richt het zich ook op de opdrachtgever FC Twente? Nee, opdrachtgever niet, want die heeft, het, die heeft het, de opdracht verstrekt. En die heeft er dan verder eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel mee te maken. Maar het, het onderzoek richt zich dan op iedereen die daarbij die bouw betrokken is geweest. Dus aannemers, maar ook individuele, individuele bouwvakkers. Die worden verhoord? Uh, die worden gehoord, ja, als getuige om te beginnen. Nou, hoe lang kan het onderzoek duren? Ja, dat is, het is gecompliceerd, dit onderzoek. Uh, uh, omdat je ook, uh, denk ik, uh, bouwkundige deskundigheid van buiten nodig hebt. We hebben wel wat ervaring met dit type onderzoeken. De Amers Centrale is zo'n voorbeeld en de Balkons in Maastricht is zo'n voorbeeld. Maar dan, uh, dan heb je, dat zijn geen, uh, geen, uh, geen hele snelle uh, onderzoeken. Daar gaat, gaat echt uh, wel de nodige tijd overheen, denk ik. En dat zei hoofdofficier van Justitie van de Kapelle. Hij sprak met uh, onze verslaggever Menno Reemeyer. De laatste Harry Potter film is gisteravond in Londen in première gestaan. Op Trafalgar Square stond de Nederlandse Anita Snijders aan de rode loper. We spreken haar straks. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, goedemorgen. Morgen. Er staan helemaal geen files op dit moment. Oh. En ja, De verwachting is ook dat het een beetje uit gaat blijven. En de hoop natuurlijk ook. Uh, vanwege de vakantie uh, die in het midden van het land uh, aanwezig is. Ja. Maar komt er nog vakantie bij vandaag? Ja, zeker. Uh, ja, dan wordt het, het druk vanavond. Uh. Ja, de regio Zuid die, uh, die viert vakantie vanaf uh, vanmiddag. En uh, inderdaad, dat zal, uh, nou we verwachten zo'n 850.000 mensen... Op vakantie krijgen in Hoi. Nederland. Ja. Ja. Dus vanaf een uur of drie uur moet je toch wel op gaan passen? Ja, vanaf het middaguur uh, merken we uh, het, meestal ja. al files. Ja. de eerste files. En uh, ja, vanaf drie uur wordt het extra druk. Ja. Goed, jij houdt het vanochtend in de gaten. Even naar de hart bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is het einde van een tijdperk vanmiddag. De laatste vlucht van een Space Shuttle als de lancering van ruimteveer Atlantis... richting het internationale ruimtestation ISS volgens plan doorgaat. Dertig jaar geleden vertrok de eerste Space Shuttle. En met die van vandaag erbij zijn er 135 lanceringen geweest. Maar ja, het werd te duur voor Amerika en dus trok Obama de stekker eruit. 2, 1, booster ignition en lift van of Space Shuttle Discovery... Returning naar de Space Station, paving de weg voor future missions beyond... Hoeveel lancering? Weet jij dat toevallig? Is dit geweest? Geen idee. Pardon? De 134ste was dit. <laughs> Jullie zijn studenten hier aan de Universiteit Delft, lucht- en ruimtevaarttechniek. Dit is de afdeling astrodynamica en uh, space missions. En uh, wij zijn uh, afstudeerders hier. En allemaal met de dromen om ooit voor NASA te werken? Het zou heel erg leuk zijn, maar kleine kans dat je daar uiteindelijk uh, aan het werk gaat. Uh, omdat wij als Europeaan uh, niet zo ja, wel gewaardeerd worden, maar ze zijn nogal protectionistisch. Wie ben jij? Hoe heet je? Alexander Haagsma. Met welke gedachten kijk jij nou naar zo'n laatste vlucht van een space shuttle? Ik denk dat ik vooral kijk dat het een nieuw begin is. Omdat van wat? Het, van het hele ruimtevaart uh, van het transportgebruik. Omdat het een, uh, ja, een laatste gebruik is van een vrij oud concept van de space shuttle. Uh, meer dan of ongeveer 30 jaar oud. Ja, het wordt eigenlijk heel interessant om te zien wat volgt de volgende stap. Piet Visser, hoofddocent hier, universitair hoofddocent. U heeft de Space Shuttle ooit gezien. Dat klopt. Niet in Amerika. Niet in Amerika, maar langs de kust van Scheveningen. In uh, 1983, op de rug van een Boeing 747... onderweg naar uh, de vliegshow in uh, Le Bourget in Frankrijk. En hoe was dat? Want uh, hoe hoog vliegt die dan voorbij? Oh, dat is moeilijk te zeggen. Het leek heel dichtbij... Maar ik denk dat die toch wel, uh, toch wel op een hoogte was van uh, pak een beetje een kilometer of zo, als het niet meer was. En ja. dat was imposant? Of? Dat was uh, heel indrukwekkend. Het is, het is ongelooflijk dat zo'n uh, zo Space Shuttle uh, op de rug van een uh, 747 de wereld over kan vliegen. Zeg maar. ja, de keer dat u er speciaal voor naar Cape Canaveral ging, ging die niet. Toen werd helaas de lancering uitgesteld. Ja, ja. ja dat is vette pech. gewoon. Dat is uh, vette pech. Zeg, wat is nou uh, de bijdrage van Nederland eigenlijk geweest aan heel dat Space Shuttle-programma? Uh, ik, ik denk dat de belangrijkste bijdrage van Nederland uh, uh, is geweest uh, het leveren van twee astronauten. He, uh, iedereen kent webbel Okkels, uh, waarschijnlijk ook uh, André Kuiper. Die hebben ermee gevlogen, uh, die hebben er ook experimenten uitgevoerd. Ook wat eigen experimenten. Uh, webbel Okkels heeft bijvoorbeeld een, een eigen slaapzak ontwikkeld. He, uh, slapen in de ruimte is toch uh, vrij bijzonder. Mm -hmm. He, als je wakker wordt dan, uh, dan, uh, dan kun je schrikken omdat je het gevoel hebt dat je valt. En als ik het goed begrepen heb, dan zorgen die slaapzakken ervoor dat je wat comfortabeler slaapt okay. en ook wakker wordt. Maar aan die Space Shuttle zelf hebben wij nooit enige bijdrage gehad? Ik moet daarmee uitkijken, maar voor zover ik weet, uh, nee. Dus we hebben niet echt aan de hardware van de Space Shuttle uh, gewerkt. Want wat betekent het nou dat die vluchten stoppen? Ik bedoel, daarmee kunnen we ook geen spullen meer vervoeren. Dat moet dan allemaal via die Soyuz. Is dat erg? En nou tot nu toe, zeker de laatste jaren, zijn de Russen een betrouwbare partner gebleken als het gaat om lanceringen. Dus het hoeft niet erg te zijn. Alleen ja, de situatie kan natuurlijk wel veranderen op het moment dat je monopolist bent. Ja, ik zie u trouwens, professor Ambrosius. Ambrosius, toch een beetje kijken van ja, het is wel erg. Nou ja, het betekent gewoon dus dat uh, de westerse wereld op dit moment, als we dus nog eventjes denken in termen van oost en west, geen mogelijkheid heeft om uh, mensen in de ruimte te brengen. Dus uh, we zijn uh, voorlopig heel erg afhankelijk van de Russen. Nou, even bij de laatste student, naam Michiel. Ja, ik ben een journalist. Ja. En een journalist die denkt toch ook altijd in doemscenario's. Gaat het, als het maar goed gaat, die laatste vlucht. Zijn dat nou ook gedachten die opkomen bij een student die in de lucht- en ruimtevaarttechniek zit? Sommige mensen houden zich daarmee bezig, maar ik ga ervan uit dat alles helemaal goed komt oh ja. met de Space Shuttle. Ja, de laatste vlucht gaat zeker goed. En wat zijn jouw gedachten bij zo'n laatste vlucht? Jammer dat de Space Shuttle weggaat, maar uh, net als Alexander zei, het is wel de start van een nieuw begin, denk ik. Uh, nieuwe technologie zal aan moeten komen en uh, daar kijk ik wel naar uit om te zien wat hieruit voortkomt en uh, waar ze mee op, uh, op de proppen komen. Eigenlijk. Uh, dit is de Challenger-ongeluk. Daar gebeurt het. spat hij uit de een. Misschien vandaag dus de aller-allerlaatste lancering. Al wordt vanwege het weer de kans daarop maar op 30% geschat. Nou, en dan wordt het waarschijnlijk zondag. U hoorde een bijdrage van Jeroen de Jager. Veertien jaar naar het eerste boek en 10 jaar na de eerste film... is het dan eindelijk volbracht. Harry Potter. You have fought valiantly. But you have allowed your friends to die for you... rather than face me yourself. Harry Potter, de achtste en allerlaatste Harry Potter film... is in Londen in première gegaan gisteravond. Duizenden Harry Potter fans kampeerden al dagenlang in de Britse hoofdstad. Ze wilden dichtbij Trafalgar Square zijn en ook bij de Rode Loper. Speciaal voor de première naar Londen afgereisd is Anita Snijders. Is het nu aan de telefoon. Ai. Goedemorgen. Korte Ai. nacht <laughs> geweest? Um, nou, op zich viel het nog wel mee. We waren hier al dinsdag aangekomen. En toen hebben we s'nachts geslapen. Dat was een korte nacht. Maar ja, nu, uh, nu ging het wel vrij goed. En hoe was het? <laughs> ja, het was heel bijzonder. Het was, uh, het was heel mooi. Het was ook uh, ja, heel fijn om met andere fans daar te zijn. En dan uh, uiteindelijk, ja, toen de acteurs langskwamen, was het een gekke huis. en Iedereen die, uh, was zo, zo aan het schreeuwen. En, en, en ja, probeerde natuurlijk de aandacht te trekken. Maar... Uh, het was, uh, het was heel fijn. Het was heel leuk om uh, ook de acteurs en zo te zien. Heeft u ook lopen schreeuwen? Ja. Ja, ik denk dat, dat hoor ik. Dat ja. is hè? <laughs> ja. Ja. Wat gebeurt er... Mag ik eens vragen? Wat gebeurt er met u als u zo die hoofdrolspelers langs ziet komen? Wat gebeurt er dan Oh, zeg maar, joh, hoor. ik ben, uh, ben nog maar twintig. Dus. Oh. Maar, uh, <laughs> wat gebeurt er met je als je die acteurs langs ziet komen dan? Uh, nou ja, je, het is toch een beetje, beetje... Dat je denkt, oeh, er loopt een acteur uit Harry Potter... waar je toch tegenop kijkt... waarvan je toch denkt... ja dat is iemand die ook nog dezelfde leeftijd heeft... En die al ook zoveel bereikt heeft... en die dan ook nog... Uh, een van je favoriete boeken heeft... dat heeft, je wel een karakter heeft neergezet. Ja, dat is gewoon best wel bijzonder. Dan ja, ben je best wel blij om die mensen te zien. Maar je, ja... zelf was het ook... Ik wilde er vooral heen ook om, om dan je dankbaarheid te tonen aan, aan de acteurs. En okay. Want je, je bent een absolute fan. Je hebt alle films, alle boeken gezien. En misschien uh, nou, wel meerdere ik... keren. Uh, ja, ja, dat klopt. Nou, ik heb sowieso alle boeken. Dat heb ik samen met mijn zus. want mijn zus die, uh, die heeft me nou, niet echt gedwongen. Maar mijn zus is zo'n type. Die koopt dan boeken en dan moeten we het lezen. <lacht> en uh, uiteindelijk begon ik de boeken sneller te lezen dan zij. Dus eerst las ik de boeken dan, dan zij. Uh, de films hebben we ook altijd samen gezien. Toen ben ik met vrienden gegaan naar, naar nachtpremières. Die waren ja, die die waren net wat grotere fans. Die hadden dat opgezocht. De vriendin van mij die is helemaal fan van Emma Watson. Die speelt dan Hermeline in de film. Ja, dit, uh, nou, dat, daar zal ik nooit overheen komen. Als fan zijn, dus ook maar zeggen. Maar, maar uh, nee, ik ben wel gewoon, ik denk dat je mij wel gewoon een goede fan kan vinden. Ja, maar je bent nu twintig. Heb je dat gevoel van toen je zes was of acht of tien, toen je begon met de boeken en die films, altijd vast weten te houden? Is dat um, nooit verminderd? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Op een gegeven moment denk je zo van, dat vindt opeens iedereen het leuk, denk je wel. Dan denk je, ja, dat, uh, dat is ook niet leuk, maar dan komt er een nieuw boek en dan komt er een nieuwe film en dan eigenlijk. Je, ga je dat eenmaal, ga, ga je daar overheen? Dan denk je, oh ja, hier doe ik het voor. Hiervoor vind ik het leuk. En niet ja. per se voor de voor de fans die dan, die dan. Want er zitten ook natuurlijk wel een beetje vreemde fans bij, die, die zo ver gaan, die dan ook discussies met je aangaan. Dat okay. je denkt waar gaat het over? Maar dat, dat ben jij natuurlijk. dan weer niet hè natuurlijk. Ja jij bent nee, niet zo. Nee. nee. Maar het is nu wel klaar hè? Hoe, hoe moet het nu verder met jou? Eh, uh, nou ja, met mij nou ja, ik ga gewoon verder. Het is niet ja, ik bedoel, ja, het, het was heel fijn om ook elk jaar dan weer te wachten op die films en met mijn vrienden te praten en zo. Maar ja, de boeken en de films zijn voorbij, maar verder blijft het gewoon wel bij ons. Er stonden zoveel mensen van onze leeftijd. En het was ook zo, zo leuk om met mensen te praten over. En om ook hier met mijn vrienden te zijn. Mm -hmm. Ja, het is toch een ding. Het is toch iets wat ik la, wat je later gaat verder vertellen aan mensen. Zo van ja, Weet je nog Harry Potter en dat ja. ja het is toch een ding van onze generatie, denk ik. Nou, fijn dat je met ons wilde delen, Anita. Dankjewel En een goede Doeg. reis terug. Dank je. Hoi. Bedankt. Doeg. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Nieuws: The World is vandaag letterlijk ook het nieuws van de wereld. Bijna alle Nederlandse kranten schrijven over het Britse tabloid. Het schandaalblad gaat zelf aan de schandalen. Ten onder schrijft de Volkskrant. Foto's van de oude Rupert Murdoch, eigenaar van de krant, op de voorpagina. Blijkbaar is de kwaliteit toch ook nog belangrijk voor de media-magnaat. Hij krijgt zelfs een aureooltje boven zijn hoofd in NRC Next. Ja, misschien wel thuis zijn heiligheid. Want is hij nu moraalreeder geworden? Nee hoor, stelt Next. Morele overwegingen zijn volgens de krant niet zijn voornaamste drijfveer. En het eh, zou wel zelfs goed uitkomen. Zonder News of the World is Murdoch namelijk niet meer zo dominant op de Britse markt. En dat zou de overname van andere media waar hij op aast eenvoudiger maken. Moraal ridder of niet, voor de lezers is het maar vervelend al dus de Volkskrant. Elke zondag loopt David Jones naar de kiosk met zijn hondje. En dat die krant er straks niet meer ligt, kan hij zich niet voorstellen. Het gaat hem aan het hart, alsof er iemand op mijn Yorkshire padding heeft gestampt. <lacht> Oh, Goed, nou, door naar ander nieuws in de verschillende media. Twente natuurlijk is in het hart geraakt... In het Algemeen Dagblad beschrijft voorzitter van FC Twente... Joop Munsterman een rampenfilm in Enschede. Een dode, 15 gewonden en een voetbalclub in rouw. Dat zijn de gevolgen van het instorten van een deel van het FC Twente-stadion. Tonnen staal die in één klap naar beneden storten. Ook in de krant duiken de geruchten over de enorme werkdruk... voor de bouwvakkers weer op. Een kennis van de overledene verklaart dat de man... de dag voor zijn dood nog een opmerking heeft gemaakt... gemaakt zou hebben over die tijdsdruk. Het stadion moest klaar zijn voor de eerste wedstrijd. FC Twente-voorzitter Munsterman dit. En hoe doet de SGP het in de Eerste Kamer? De politiek redacteur van het Nederlands Dagblad concludeert, nou best goed. Het politieke spel gaat de SGP goed af, vindt hij. Dinsdag op de SGP coalitiepartijen CDA en VVD voor het eerst aan een meerderheid. Het is een gevreesde samenwerking, want zou de SGP haar identiteit wel kunnen bewaren? Jawel, dus de analyse. Ook in de Tweede Kamer stemmen de staatskundige reformeerden in 80% van de gevallen mee met de coalitie. Een kledingconcern CNA moet van de richter alle kleding met de opdruk D-Star uit de rekken halen. Dit omdat het iets te veel lijkt op G-Star. Ook weekend moet stoppen met de verkoop. Volgens het FD moet het een miljoenenstrop zijn. Wat je moet doen als je een shirt gekocht hebt, is onduidelijk. Maar als CNA doorgaat met de verkoop... moet er wel 10.000 euro per dag betaald worden. En het wonder van Nerja is klaar om naar huis te vliegen. De Telegraaf besteedt nog eens uitgebreid aandacht... aan het avontuur van Marianne Goosen. Drie nuchtere jonge Spanjaarden vertellen in de krant... hoe ze haar uiteindelijk vonden in Spanje. Per toeval, want ze waren een gewone voet aan het maken in het gebied. En zo naderlijk meer over FC Twente, het stadion en natuurlijk News of the World. Opruiming bij expert en we verpletteren de prijzen. Led TV's al vanaf 275 euro, camera's vanaf 65 euro, wasautomaten vanaf 395 euro en nog veel, veel.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 Verder nog iets? Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Software die klaar is voor morgen, voor het zaken doen van morgen. Unit 4. Software vooruitgedacht. Dit is Radio 1.